Elshblatt. Elshblatt. The night is filled. them for Wat een heerlijk Els hebben we deze week. Lekker lang, lekker noemen ze dat. Hè? Vier minuten lang. Carly Simon, you know what to do. Oeh, dat is ja, Els, dat is zeker lekker. Dat kunnen we rustig zo stellen. Even verder erbij vertellen dat het plaatje uit 1983 komt, een ex-hittip uh, van Els was destijds, toen het plaatje geen hit is geworden, <lacht> misschien omdat het wel de Els hit-tip was, maar ik vind het prachtig, allemachtig en vandaar is het ook de Elsplaat Carly Simon, you know what to do. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 1485 en de afwasshow natuurlijk in het bijzonder, ja nee, inderdaad, we moeten gewoon hier weer aan de afwas, maar we hebben al een lange Elsplaat achter de rug, dus dan schiet het afwassen ook wel. Lekker op natuurlijk. Nog bedankt Hans Bank en uh, René Bestraten voor de afgelopen twee uur. En daarvoor hoorde je mijzelf. Ik heb niet eens normaal afscheid kunnen nemen, want het nieuws is onverbiddelijk. Dus uh, het nieuws uh, dat overstemde mijn afscheid. Dus bij deze alsnog afscheid van het uurtje vernield tussen drie en vier. Dat kun je voortaan iedere maandag en dinsdag beluisteren. En dan daarvoor zo van maandag tot en met vrijdag, wat hebben we allemaal, de bekende dingen. En Dus ik zal even een greep uh, doen uit de muziek-us van de deodorantfabriek, hè, denk ik. Blooming, Elidus Hidding, Dave Barry, Ivy League, Badfinger is het leuk like, voor vandaag, Brian Ferry en Roxy Music, ja, dat is een hele mooie plaat. hoor. De Sandico's, maar weer eens voor je opgezocht, Boni M, The Revelation Time uit 1988. Uh, volgens mij is dit nummer niet samen met Ruud Gullit, dat hebben ze ook nog gemaakt een keer. En als we er nog aan toe komen, de police en Visser Z. Het is inmiddels bijna 6 over 6. We beginnen natuurlijk met de plaat van 50 jaar geleden hier in de Show. Hier is Arthur Conley uit 1967. En do you like sweet soul music? Jawel, jawel. Do you like good music? En ook natuurlijk in het kader van kunnen de plaatjes nog korter. Ja, ze kunnen nog korter. Dat was blijkbaar het motto in de jaren 60. Hartelijk only met Sweet Soul Music uit 1967. 246 kilometer aan stilstaande auto's in Nederland. De vrij normale avondspits, een van de langste die staat op de A9. Amstelveen Altmaar 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knooppunt Bad en Knooppunt Velzen. Radio Els. Ferry Den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio, Radio Els. 485. Mijn dochters sloegen weer de toe in 1984 A jump voor mijn love Wat een heerlijke dansplaten. de kun je gewoon niet stil blijven zitten. Je hoort natuurlijk de Pointer Sisters hier bij Radio Else 1485 en in het noorden van het land, in het westen van het land. En natuurlijk Jan Chicago op de 1576 in het oosten van het land. En als het dan nog niet leuk, zijn er natuurlijk altijd nog de players bij www.radioels.nl. Daar vind je ook een mailformulier om eens even te laten weten wat je van onze programmering vindt. Onze nieuwe programmering en natuurlijk de muziek die wij hier 24 uur per dag aan je laten horen. Zwemmer Maarten van der Weide, die dit weekende van Amsterdam naar Rotterdam zwom, is na een lange zwemtocht van 80 kilometer gisteravond rond half zeven in de entrepothaven in de Maastad aangekomen. Zijn lange tocht door rivieren en kanalen markeerde de opening van het zwemevenement Like to Swim, dat zondag in de haven van Rotterdam plaatsvond. Van der Weide heeft er bijna 24 uur over gedaan. Hij vertrok zaterdagavond om 7 uur s avonds vanaf het EI in Amsterdam. Het plan was om rond 3 uur in de Maastad aan te komen, maar door tegenwind en sterke stroming aan het einde van de rit duurde de tocht langer dan was verwacht. De Olympisch kampioen heeft het hele stuk nagenoeg in één stuk zwemmend afgelegd, alleen bij Sluizen moest hij het water even uit. Ook moest hij in Rotterdam een stuk lopend afleggen, omdat de stroming er veel te sterk was, dat kwam ook omdat ze aan het spuigen waren heb ik begrepen. En uh, hij is ook hier langs uh, Krim van IJssel gekomen op de IJssel, dus van Gouda af, zo zei hij laten zakken zo. Toen ging het natuurlijk nog wel een beetje wel. In de IJssel stroomt het niet zo vreselijk hard. Maar dan kom je natuurlijk op dat kruispunt uh, Nieuwe Maas, uh, Hollandse IJssel en de Lek en de Noord. Dat zijn vier rivieren die daar ongeveer een beetje bij elkaar komen. Ja, daar wil het flink spoken. Daar weet ondergetekende alles van toen je nog een bootje en zo had. Hè. hebben we wel eens aardig wat water geschept. Door met de muziek uit 1974 is hier us. Nee, De 1485 AM 24 uur per dag is er music in the air. En natuurlijk ook via het wereldwijde web daar kun je ons overal over de hele wereld ontvangen. Joh, er is er 1974 Music in the Air. Daniel Els gaat terug in de tijd. Lekkere muziek om je op te vrolijken naar een beginnende werkweek natuurlijk. Hè. Maandag iedereen weer een beetje aan het werk en zo. De grootste hitte is voorbij. Alhoewel vanmorgen in de zon was het toch hier achterom alweer gauw zo'n graadje, of 6,27 zag ik op de thermometer die hier aan het schuurtje hangt. Bloeminghoorie uit 1971 en de Bannerman. Wat een heerlijk plaatje zo. 10 vooral 7 hier bij Els. De politie in de Australische stad Melbourne onderzoekt een opvallende inbraak waarbij de dader zich urenlang heeft vermaakt in het huis van zijn slachtoffers. De inbreker kookte volgens Australische media voor zichzelf, gebruikte een tandenborstel en speelde op de Playstation. De man dronk de woning in de buitenwijk Cranbourne Noord vorige week binnen terwijl de bewoners van huis waren omdat in de omgeving een camera staat, kon de politie vaststellen dat de dader ongeveer vijf uur binnen was. In die periode nam de onbekende twintiger het naar verluid goed van. Hij zou zelfs in bad zijn geweest. De man trok uiteindelijk nog wat kleren aan van een van de bewoners en daarop vertrok hij met wat gestolen elektronica. Een politiewoordvoerster spreekt over een erg vreemde zaak. Een kleiner opsteker is dat de inbreker nog flink wat DNA-sporen achterliet. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nou heb ik geen plaatje van Melbourne, maar wel eentje die, uh, waar Hollywood in voorkomt. Ook goed, let de Zidding is hier in Hollywood 7. She came in one night from Omaha, worn out because she never could sleep on trains.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 I asked her in for a drink, but she hardly had the time. Her call might come tomorrow, she had to know her lines. Hollywood 7 rooms to rent, your name grows up in lights. Hollywood 7, you can dream your dreams for seven bucks a night. Hollywood 7 rooms to rent, your name grows up in lights.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 Just busy rehearsing in her mind The scene she'd never play Hollywood 7, rooms to rent Teen and grows up in lights Hollywood 7, you can dream your dreams For seven bucks a night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 Seven bucks a night grootste iets voor hem als solo-artiest natuurlijk, want later zou L.A. de Sitting natuurlijk de lead-zanger worden van de Time Bandits. Dit komt uit 1980, Hollywood 7. Zit je aan tafel? De mensen willen natuurlijk smakelijk eten, het is 5 voor half 7 bij Els. Radio Els zit niet stil en heeft niet alleen een nieuwe website, maar ook een nieuwe programmering. Iedere middag hoor je de leukste programma's en op zaterdag alle hoogtepunten. De nieuwe programmering vind je op de website en op Facebook. Luister Els op 1485 AM en wereldwijd op radioels.nl. Radio Els, klaar voor de toekomst. Uitgebracht in 1966, uh, omstreeks moederdag. Hè? Dan heb je natuurlijk al een aardige verkoop van zo'n singlesje natuurlijk. Dave Berry en mama hoorden je hier in de Ava -show. Een medewerker van de dierenambulance in Amsterdam is maandag verwond door een ontsnapte neusbeer. Medewerkers probeerden het dier te vangen in de Van de Pek buurt, maar de neusbeer beet dwars door het net heen. En toen deze door de beschermde handschoen van onze collega heen beet, moest hij naar de eerste hulp en waarschijnlijk moeten er hechtingen in zijn hand. Al dus de directeur van de dierenambulance. Een tweede ploeg medewerkers rukte uit, maar trof het dier niet meer aan. Mensen worden aangeraden afstand te houden en de dierenambulance te bellen als ze de neus, neusbeer spotten. Het is geen grizzlybeer, maar hij kan wel flink bijten. Het is sinds een jaar niet meer toegestaan de exoot als huisdier te hebben. Wel mochten de eigenaren die het dier al in huis hadden, deze houden. Het is dan ook ernstig dat iemand heeft, hem heeft laten ontsnappen, al dus de dierenambulans. De politie is ingezind en houdt een oogje in het zeil. De neusbeer is volgens een woordvoerder voor het laatst gespot in de Oleanderstraat. Dus mensen in Amsterdam passen een beetje op. We gaan zo meteen naar, weet je nog wel, maar eerst nog even Ivy League uit 1965. En tossing en turning. Korte plaatjes vandaag hoor, want we hebben nu al acht muziekstukjes uh, je laten horen in een half uur tijd. En daartussendoor ook nog wat berichten en zo. En ik heb toch niet mijn mond gehouden uh, dat ongeveer. Ja, allemaal korte plaatjes, dus dan gaat het lekker hard. En daar is Els voor de verandering weer eens een keer met chocolademelk met rum. Het is tenslotte wat kouder geworden hè, ja. ja. We zullen eens even kijken. Het is vandaag 26 juni en dat is de 177e dag van dit jaar. En er komen er nu nog 188. Keizer Elagabalus adopteert zijn neef Alexander Severus als zijn troonopvolger en schenkt hem de titel Caesar. Dat betekent kroonprins. Dat gebeurde vandaag allemaal in 221. Ja. Heel wat verder in de tijd, in 2009, de Waddenzee in Nederland en Duitsland wordt toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. En vandaag in 1321 werd de eerste steen gelegd voor de Domtoren te Utrecht. Zo oud is dat ding daar al, hè? Ja. De laatste schuifdeur van de Oosterschelde kering die wordt vandaag geplaatst in 1986. En vandaag was ook in 1977 het laatste concert van Elvis Presley. Want hij zou ergens in augustus overlijden, hè? ja. 1948 dan, de Berlijnse luchtbrug wordt begonnen nadat de Sovjet-autoriteiten op 24 juni een blokkade van Berlijn hebben ingesteld. En vandaag in 1949 stemmen Belgische vrouwen voor de eerste maal bij de parlementsverkiezingen. We gaan weer even terug naar Berlijn, want in 1963 een uh, roemruchtige dag zou laten blijken in de geschiedenis. John F. Kennedy spreekt tijdens een toespraak in West-Berlijn de beroemde woorden All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. En therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Hij zou er natuurlijk onsterfelijk mee worden. Uh, vandaag nog even, even naar de voetbal, even naar de voetbal. Weer WK, hè? jawel, we blijven even in 1974, was vorige week ook al zo. Het toernooi is natuurlijk in volle gang in deze tijd in dat jaar. Het Nederlands voetbalhelftal verslaat ook Argentinië bij het WK. Voetbal 1974 in West-Duitsland. Het groepsduel in Gelsenkirchen eindigt in 4-0, onder meer door twee doelpunten van Johan Cruijff. Nou, zijn namen wel wraak Argentinië in 1978 natuurlijk, dat weten we inmiddels... Dan nog even de weersextreme, in 1923 hadden we de laagste minimumtemperatuur, 4,7 graden. In 1976, wederom net als vorige week, de hoogste maximumtemperatuur, 32,9 graden. Dat was toen echt wel een hittegolf van de gang. De langste zonneschijnduur was in 1902, 16,7 uur. En de langste neerslagduur, 9,9 uur in 1981. En dan zitten we er weer doorheen. Gaan we lekker door met het twee leuk Badfinger. Allebei de plaatjes uit de 1970. Come and get it and no matter what. Twee leuk nu, nu, nu. Show. is wel leuk voor maandag 26 juni van het jaar des, uh, nee dat zeggen we niet meer hè van uh, 2017. Bedvinger uit 1970, come and get it in no matter what. We hebben slecht nieuws voor de bomenknuffelaars, want de komende jaren worden op grote schaal zieke Essen gekapt. 80% van de ongeveer 10 miljoen Essen in Nederland is getroffen door de zogeheten Essen-taksterfte. Om te voorkomen dat verzwakte exemplaren omvallen worden zieke essen bij wegen en singels en langs bospaden weggehaald. Er komen andere bomen voor in de plaats. Voorlopig worden geen essen geplant omdat die waarschijnlijk toch ook weer ziek gaan worden. Tegen de essentaksterfte taksterfte een schimmel is nog geen remedie. Wetenschappers zoeken een oplossing en daarbij kijken ze vooral, vooral nog naar gezonde essen die kennelijk resistent zijn. Dat hebben Staat Bosbeheer en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren maandag aangekondigd. De operatie gaat zeker 4 tot 5 jaar duren en kost tussen de 10 en 20 miljoen euro, schat Staat, Staat Bosbeheer. De organisatie heeft nog geen financiële dekking gevonden voor deze kosten. Waar vind je die essen dan? Nou, de die staan in Flevoland, Groningen en Noord- en Zuid-Holland. Niet alle zieke essen worden trouwens weggehaald. Essen die dieper in het bos staan en bezwijken, kunnen daar gewoon blijven liggen. Want dat is gewoon de natuur. Zo heet dat nou eenmaal, hè? Uh, Zometeen om kwart voor zeven natuurlijk het weerbericht. Maar eerst even Roxy Music en Brian Ferry. There's a new sensation. A fabulous creation. A Strand love When you feel love It's the new way And that's why we say Do the strand Do it on the tables Quite labels place on Mabel served here, Louis says he be fair, less it were ground tired of the tango, fed up with bandango, dance on moonbeams, a slide. This man. We hebben bijna nog geen ethisch platen gedraaid, we hebben er pas twee gehad. We zitten veel meer in de jaren 70 vanavond. Dat is wel lekker natuurlijk hoor. Brian Ferry en Roxy Music. Doe the Strand komt namelijk ook uit de jaren 70 1973 om precies te zijn. Ouderwets compleet. Radio Els. 1485. World. Just because of you, girl, it's a peaceful world. There is peace. In Van het krimpel op de 1485 AM. Elke werkdag maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 7 uur. S'avonds of s middags, net hoe je het noemt, natuurlijk, de AFWASHO met ondergetekende Ferry de Hartog. En uh, we draaien de mooiste muziek, in ieder geval zoals wij dat dachten voor jou. Er kwam ook al uit 1973 Sandy Coast en Blackbird Jungle Lady. En dan is het nu al tijd voor het weerbericht, dacht ik zo. Fear murder, fear murder. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het blijft droog. De wind draait van noordwest naar oost en is meest matig. De minima liggen tussen de 8 en 14 graden vannacht. Morgen begint de dag droog met wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en vooral in de middag en avond kan er hier en daar een bui vallen. Onweer is dan zelfs niet uitgesloten. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. De wind waait uit het oosten en, matig, en is matig tot vrij krachtig. Ook woensdag vallen er nog buien met maxima tussen de 21 en de 25 graden. Het blijft toch wel een beetje zomers hè, als je zo de temperaturen ziet. Nou ja, als ik zo naar de toekomst kijk, zullen we even kijken naar die temperaturen? Nou, vooruit dan maar. Woensdag 22, donderdag 20, vrijdag 20 en zaterdag zakken we weg naar 18 graden. En dat alles met minimumtemperaturen. Woensdag 17 graden en zaterdag is daar nog maar 13 graden van over. En dat alles vanaf donderdag bij een westen tot zuidwesten. Wind, windkracht 3 tot 4. De rapportcijfers van morgen dinsdag. Het golf weer een 8, het vis weer een 8, het wandelweer van meneer Hans Bank krijgt een 9. En het zeilweer krijgt ook een 9. Dat komt natuurlijk omdat er uh, aardig wat uh, wind staat. Het schiet alweer raar op, hè. Nog één nog, nog uit de 60s of uit de 70s en daarna hopelijk nog een paar plaatjes uit de 80s. Hier is Boni M en Belfast. Belfast. Belfast. Belfast. Got to have a When the people are living, yeah. Kunnen we kunnen het nu ons niet meer voorstellen, maar 40 jaar geleden in 1977 woedde er een ware burgeroorlog daar hoor. Belfast, Boni M. ja, maar uh, de muziek is er natuurlijk niet minder om. Alleen uh, de aanleiding om deze muziek te platen, te maken is natuurlijk uh, eigenlijk heel erg verschrikkelijk. Nou, de 70's we gehad. Achter onze rug gaan we even naar de Ethisch toe. Gelijk maar naar 1988. <tie> de afgelopen show. Zomer op je radio. Oh heerlijke muziek hè. Ja, hier zit wel genoeg Gullet bij. Ja, hier zit hij wel bij. Zuid-Afrika van de Revelation Time uit 1988. Zo meteen een overzicht van de tv-programmas. En weer van uh, 7 uur. Want het is inmiddels al 5 voor 7 uur in we zo nog even een korte blik op de tv-programma's voor vanavond. Nederland 1 nationaal om 8 uur. Groeten van Max om half 9, spoorloos extra om 5 voor half 10 en Jinek om kwart over 10. Nederland 2 hebben we de stelling van Forrest. dat is een schaakfamilie om 5 voor half 9. Thijs en Ramadam. Dat begint om 5 voor half 10. En Nieuwsuur natuurlijk om 10 uur. RTL 4 hebben we GTS om 7 over 8, helemaal het einde begint om, even kijken, 9 over half 9. Het roer moet helemaal om, begint om half 10. En RTL Leedneid om 1 voor half 11. Rare aanvangstijden hebben die programma's altijd bij RTL weer. SBS 6 is dan wat makkelijker in. 8 uur traumacentrum, half 9 kom een man bij de dokter. 5 voor half tien, meester Frank Visser rijdt visite en ik moet heel erg hard niezen, dus dan moet ik proberen in te houden. Hart van Nederland om half elf en shownieuws om tien voor elf en op RTL 7 stop politie om half acht en To Juma. Dat is een speelfilm dat begint om half negen en Veronica heeft het weer over de Police Academy, de Big Bang Theory en according to Jim. Uh, gaan wij drie zo mee stoppen? Wij gaan er mee stoppen. We gaan ook geen plaatje meer voor je draaien, er is de tijd verder kort voor. Het was maandagavond, de aflevering van de Ava voor maandag 26 juni 2017. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgen. Hoi! Radio die els